Uh, we beginnen het tweede gedeelte van de les. En misschien maken we het zo in een traditie, traditie, <laughs> het is een mooi woord, traditie, om dan, nou ik bedoel, niet een traditie, we maken geen traditie, maar we gaan misschien in het derde gedeelte dat jullie vragen gaan stellen, dat is... Ik denk dat dit nieuw ik voel wel dat de tijd is nieuw gekomen dat waarbij meer vragen van jullie kant moeten zijn gekomen, dat het meer interactie zal komen. Dus we hebben dat sowieso vragen en antwoorden, maar in het derde gedeelte moet het wel meer wat bij jullie leeft en zo, so, maar probeer ook uh, structurele dingen, dus niet echt dingen die dan concrete uh, gevallen, maar iets wat wat jij vraagt, dat het ook ook andere ook zullen ook iets eraan zullen hebben. Ja? Dat is belangrijk. Maar bedenk je, hoeft niet per se dat je naar een les komt, dat jij speciaal een speciale vraag moet doen. Maar als, als het bij jou opkomt, dan schrijf het op. Werkt het ook uit, niet alleen opschrijven, probeer het te, te beleven. Ja? Probeer het door je door je harde nieren laten komen. Dat het moet komen, een vraag als, als tekort, ja, als gissaron, dan is het, dan heb je eraan. Als je dan bijvoorbeeld denkt of schrijft op een vraag bij jou opkomt. En dan je voelt daarna. Het is niet iets dat het echt bij mij zo leeft. Alleen ik wil het weten, dan laat het zitten. So dat je dat je dat het misschien een proces kan teweegbrengen in jou. Niet ja of nee, of dit of dat. Maar iets dat waarop jij hoopt dat het, het antwoord bij jou weer een nieuwe proces opweeg, op, op weg uh, teweeg kan brengen. Begrijp je dat? Het proces is belangrijk, niet ja en nee. betekent niet dat in het... In onze wereld, ook zelfs in onze wereld, dat is niet meer zo. Maar het proces altijd, het proces dat dit richting geeft, dat dit een hele uh, weg, een stukje weg aangeeft, dat is een goede vraag. Dat is. De linker kolom, de regel 23. 23 of ja? Knew, goed, goed, goed kijken wat hij nu ons vertelt. Dat was in het bijzonder, het was de vrees van um, vroeger die geweest was bij Habakkuk. het dus een bijzondere vrees, een bijzondere een bijzondere, bijzonder geval met Habakkuk. Dat hij op die manier de man wist doen opstegen. En nu gaat u ons vertellen over het algemene aspect. Let op. We gen Soda Massach Shele Atide Basot Achar shabon Yashuv 24 Het derde woord Legiot Sag Ki As Iye Kwar 25 Pala Hamavid Laneca. Velo je shum zesentwintig, koch. Šeita ken lira. Ula Hasik. Betahara. Nee, 27. Zef, Ulehi ule shamer mi Eizoachiza hi za. We hoor a 28. Je je as mi koe haz man En nu zegt hij iets voortreffelijks op dezelfde manier, maar dan eigenlijk na de Eigenlijk, eigenlijk in de. Wat hij nu ons vertelt, dat zullen we zien. Geweldige dingen. Let, let op. We gaan 23. Hoe en zo so is het ook het geheim van Massach. Ze dit, die in de toekomst zal zijn. Dus wanneer, dus, die bid ik maar Basot Agar. In het geheim van nadat 24. Shehabon, Yashuvle, Jotzak. Nadat de bon zal terugkeren om zak te worden. Ki Azi, hier kwa Balaam avetlanetsig, want dan zal zijn al wat Jesajas had gezegd, Yeshayahu. Uh, Balaam avetlanetsig. De dood is. Uh, opgeslorpt, hoe zeg je dat? Huh? Nou, opge, opgeslorpt voor, eeuw, voor eeuwig. Huh? Nee, niet, nee maar ik, wil, ik vertaal het letterlijk. Net als uh, op, uh, inslikken. Op, opgeslorpt voor eeuwig. Het geen, is geen aan de ene kant, dus als bon zal zijn, als zag. ja, herinneren je nog, ja, iedereen wel, als bon zal, zal zijn tot zag betekent dat, mal goed, bon is mal goed, staat niet meer in de mal, in, in de bina, dat betekent op zijn eigen plaats, dan betekent geen massag meer, dat is dan volmaaktheid. Oké, okay, waar, waar komt dan de van vandaan, kijk wat die zegt ons. Dus, dan wordt het volmaakt, volmaaktheid. Wat betekent dat met die volmaaktheid? Goed opletten, wat zal zijn? En niet de verwachtingen, zo'n hoge verwachtingen. Dus, dat is wel volmaaktheid. Hoe, hoe, hoe zal deze volmaaktheid zich uiten? En er zal absoluut geen kracht zijn. 26, schrijft de agenda dat... Uh, dat die zou uh, kunnen, dat men zou kunnen vrezen. Olegazik at smo, en zich aan te grepen aan de zuiverheid. Dus er zal geen kracht zijn om zich, welke kracht zich zou kunnen aangrepen aan de zuiverheid. zoals ziet er achter. en dat men zou hoeven, behoeven om zich van een of een andere aanzuiging te behoeden, zal niet meer nodig zijn. We gohlen beginnaten hiera, die en let op, en wat zal dan zijn, wat? En, de hele, en het hele aspect van de vrees zal dan zijn, door de kracht van vroeger, van de tijd dat er geweest was. Wat betekent dat? Zeer, zeer belangrijk. Het geweldig om te weten, dat eind, het eindstation, hoe dat zal zijn. En dat is precies bij ons. Het dus betekent niet wachten tot het algemeen het Bij ons werkt het op dezelfde manier net zoals bij Habakkuk. Dus, wat betekent dat? Dat ook bij de Gmartikoen, wanneer het allemaal, alles volmaakt zal zijn, dus de citra agra zal niet meer, niet meer bestaan. Wat zal bestaan, wat zal het zijn? Alles wat, wat gedurende die 6000 jaar geweest, ge, uh, geweest was, zal het gewoon verdwijnen? Absoluut niet. Je? Dus de, de, de niet de littekens, maar de vrees, dus die massachim. Wat betekent die vrees? Al die massachim zullen wel blijven bestaan. En overkoepelend massach zal zijn. Dus overkoepelend licht zal dan, als het ware, dempen al die massachim. De volmaaktheid zal dempen, kan het? Zal bedekken, als het ware, alle massachim. De volmaakt, net zoals bij, bij in de toestand van Habakkuk, na zijn opwekking uit de doden, dat hij volmaakt was. En toch hij, had hij dan vrees, welke vrees? Uit het verleden, zoals wij zeggen ook. Dus elk, en zo is het ook elke rechtvaardige, gewoon goed onthouden, erg goed, dat elke rechtvaardige, of van het Joodse volk, of van van, uh, van andere volkeren der wereld. Wees rechtvaardige, rechtvaardige of heilige wat men noemt, hè? is heilig. Waarom? Hoe? Hij kwam, komt tot zijn volmaaktheid. Maar op de achtergrond heeft hij natuurlijk al die vrezen in zichzelf van vroeger. Niets verdwijnt in het geestelijke. Hè? Eén overwinning naar de andere. heeft die vrees, betekent hij heeft, heeft massag. Ten aanzien van die vrees, dat is dan in bepaalde toestanden. Vrees ja, is altijd massag. Vrees is altijd tekort. Vrees is altijd be, beperking. En bijzonder beperking kunnen we niet vooruit gaan. Duidelijk. Altijd vrees is inherent aan het leven. Vrees betekent dat het, dat de mens. Uh, leert bevatten. Vrees huh? Vrij zonder vrees is geen groei. Zonder vrees is geen volmaaktheid. Begrijp je? Maar de vrees moet zijn, niet een dierlijk vrees gewoon. Kijk naar, in, zoals in onze wereld is, hebben we vrees nodig. Ook een dierlijk vrees hebben we nodig. Kijk, als je stopt, een keertje als een kind, als kind, ja, stop je een keertje jouw Vingertje in een, of in een, of in een, of, we zeggen dat, op een uh, fornuis, ja. In een, op, op fornuis, of een of in een vuur. Of, uh, of, uh, of raak je bijvoorbeeld een, uh, ja, wat, wat er ook uh, scherps. Ga je dat nooit meer doen. Ja, of niet? Nee, waarom? Je weet het niet meer waarom, maar je weet dat het niet mag. Je weet dat het niet goed is. Waarom? Hoe weet je dat? Ik vrees. Au, au, dat au zit in jou al heb, ...dat is ook in onze wereld... ...op zoveel oud. ...ja, zoveel oud heeft de mens... Uh, ...in deze wereld... ...de papa heeft zo gezegd... ...de vrezen weet niet meer... ...zoveel vrezen bestaan er... ...opbouwend niet opbouwend... ...dat doet er niet toe... ...maar altijd vrezen zijn er... ...zonder die vrezen kunnen we ook in deze wereld ook niet kunnen... Wij zouden elkaar vermoorden... we zouden elkaar uh, opvreten... ...zouden we geen vrees kennen... Zelfs de cultureel opgebouwde vrees is absoluut nodig. Later, kijk, als een mens komt tot zijn volmaaktheid, dan natuurlijk kan die zeggen, nou, waarom hadden ze mij zo geslagen, mijn vader en moeder? Ja, waarom hadden ze mij zo, zo dat gedaan, leef, mijn leven zuur gemaakt? En toen ik, toen ik dat in die tien jaar of vijf jaar oud was en zo. Nu zeg je dan vanuit jou, van het perspectief van jou al volwassen zijn. Maar het kan zijn dat het wel structureel, nou, dat was alweer, anders zou je nu niet zijn wat je bent. Tike. Ja, tikken, ja, het zijn so corrigeren de tikken, Zo so is het ook in het geestelijke so okay. altijd, dus ook in de gmartikoen, wat die zegt ons, zal de mens de volmaaktheid, of de, de hele schepping zal de volmaaktheid verkrijgen, maar die de frase, dus niet de frase de de vrees zal natuurlijk niet meer zijn als, als de vrees wat nieuw is. Want men zal alles, men zal niet hoeven vrezen voor de citra agra. Begrijp je dat? Men zal niet meer, meer hoeven vrezen. Men zal ook genieten wat, van alles wat er is. Maar hoe kan je dan genieten dan van alles wat er, wat er op je pad komt? Hoe? Alleen door, zelfs dan... Men zou dan automatisch, dus automatisch, het systeem voor bij de mens zal automatisch dingen alleen verkiezen, alleen uh, dat de mens zal uh, ontvangen of genieten van wat hij, van wat het nodig, echt nodig is, en wat hij niet, niet dingen om... Uh, overtollige dingen te doen of dat want het zou niet meer nodig zijn. Het zou niet meer nodig zijn om extra geld in op een bankrekening te zetten, of in Zwitserland of dat begrijp ik. Het zal niet meer nodig zijn om uh, extra te vergaren of iets of welke, welke manier dan ook. Alles zal voor het oprapen zijn als het ware. Alles men zal met elkaar kunnen delen. het is al niet meer Iedereen zal werken naar zijn, eigen, naar zijn eigen, gaven, naar zijn eigen en geven aan de maatschappij volgens zijn eigen uh, vermo vermogen, gaven, etcetera. Het zal niet meer, zal niet meer, niet een pot nat zijn, maar het is het zal niet meer nodig zijn. De ene bijvoorbeeld heeft de maag dat hij kan bijvoorbeeld een een half kilo een biefstuk eten, dan moet je ook, dan pakt hij ook een half kilo, kilo biefstuk. De andere is een kleiner van stuk, die pakt 150 gram. Dat zal altijd zo zijn. Maar op die manier, maar de vrees zal niet meer zijn, maar men zal wel gebruik kunnen maken van uh, de kracht van de vrees van doen. Niet de vrees zelf, want de massage zal niet meer zijn. In de volmaakte toestand is er geen massage, want malgoed is al net als bina. Dus men zal alleen gebruik kunnen maken als het ware van die vrees van toen. Ik geef een voorbeeld. Je loopt ergens, ergens... En jij komt ergens in een café. Je moet wel een beetje drinken of iets eten, iets drinken. Ergens in, in, in, als toerist. Je gaat ergens, weet ik veel, naar Italië, naar Zuid-Italië. Zeg het even bijvoorbeeld. En jij gaat daar naartoe. jij voelt, jij komt er binnen en je voelt wel van binnen een soort vrees. Vrees voor je voelt dat je zit in een beetje in een niet kosher. Omgeving, dus een beetje een gevaarlijke omgeving. Ja, ben, men kan je aanvallen, iemand kan beroven. Dus je voelt het wel. Hoe kan je dat voelen? Jij hebt, jij, jouw omgeving is, is secure, ja, is zeker, is goed, in de, waar, je dus, waar je leeft, et cetera. En jij gaat ergens daar ergens naar een derde wereldland. Ik weet het niet, maar ik zeg het even bijvoorbeeld. En dat is gevaarlijk daar. Hoe kan je weten dat het gevaar is? Alleen als je die gevaren wel, wel eens in het verleden had meegemaakt. Dan pas kan je dat doen. Alleen dan kan je dat doen. Kijk, zoveel, kijk in het verleden, hoeveel Hollanders hebben, eh, hadden zich gedragen in, in, in de communistische Rusland of zo, Ze kwamen daar naartoe of er, er andere, op andere plaatsen. En ze kwamen met hun ideeën van het westen, van de westerse vrije gedachten. En ze wilden daar op dezelfde manier uh, dat doen. Nou, dat gaat niet. En die hadden geen regime, had, hadden geen vrees. Omdat zij hadden geen vrees in hun eigen land. Dan hadden ze ook niet geweten. Hoe moet je dat in een andere landen doen? Ik heb bijvoorbeeld, kijk, ik heb geen vrees meer. Maar... Je kan, je kan mij voor geen geld naar, naar Zuid-Amerika laten komen. Zelfs als je mij goud, gouden bergen geeft. Ik ga niet naar Zuid-Amerika. Voor geen geld. Maar, weet je wel. Ik voel dat. Natuurlijk naar later misschien. Naar later nog een generatie of zo. So, misschien wordt het wel anders. Maar ik voel dat. Ik zeg het in mijn... Wat ik kijk, zelfs aan de films, ik voel dat de verhoudingen, ik voel dat de mentaliteit, niet de mentaliteit, maar de sfeer, voel ik dat het, ik voel niet in deze, uh, in de lucht voel ik dat dit gevaarlijk, dat het gevaar in de lucht, ik bedoel mean, gevaar voor mijn innerlijk. Ja, ik zeg niet dat het daar verkeerd is, slecht is. Alleen voor mij, omdat... Misschien kom ik uit Rusland, daar heb ik geen behoefte. Ik heb bijvoorbeeld absoluut geen behoefte om naar het Verre Oosten te gaan. Ik bedoel naar Azië. Verre Oosten bedoel ik Azië. Absoluut niet. Of Oosten of Azië. Absoluut niet, omdat... Ik voel dat iets, dat het iets wat ik niet ken, dat iets wat ook mij interesseert, maar niet, maar dan... Die gevaren, die verborgen gevaren, die bijvoorbeeld een Hollander niet kent, voel ik wel. Echt? Een Hollander die gaat ergens bijvoorbeeld naar Bali, naar daar naartoe, ah die dingen, ah die dingen. Ik zeg niet, het is geweldig en zo, maar ik zou daar voor, voor geen, voor, voor goud zou ik daar naartoe niet gaan. Ja, oké, okay, Spanje, dat is iets anders, dat is, toch, dat, is, dat is toch wel Europa, dat, dat kan wel. Maar allemaal, al, die landen... Wat heb ik gezegd? het Hallo. Ja, ik weet niet wat ik heb gezegd. Maar hier in Europa... Hier in Europa, wel. Kijk, in Europa... Maar ook ik zelfs nieuw... Ik zou ook nieuw naar Rusland... Rusland is een heel ander Rusland... Zou ik ook niet meer terug willen. Zelfs niet op vakantie. En zelfs niet naar de... Oost-Europese... In Oost-Europese land... Begrijp je, waarom niet? Het is heel iets anders. Het is, ik ben anders nu. Die landen zijn anders. Goed opletten. Die ande, mijn, mijn dochter zou dat gaan bijvoorbeeld. Uh, Zij heeft die, die vrees niet. Ik bedoel, opbouwende vrees. De vrees die ik had, die ik weet van de mentaliteit van het land of verhoudingen, die zijn er ook niet meer. Maar toch zit het wel Iets in so it need to dat ik zou het niet doen. Natuurlijk, dat beperkt mijn. Mijn. Ja, mijn. mijn zekere beperking breekt met zich mee. Maar aan de andere kant behoedt het mij van. dingen die voor mij niet gezond zijn. Iedereen begrijpt het? Daar gaat het om. Maar altijd gaat het om jou en niet om, om het land of dat of dat. Hoe jij erbij voelt. Dus dat, dat is erg belangrijk. Um, maar dat is wat hij ons dus zegt, dat er blijft dus, de, dus de, uh, door de kracht van de vrees van vroeger. Dat dus betekent dus met die, die, laten we hem even verder um, uitspreken. 28, na de punt. She Isharu, 29, babon, Gam, Achar, hier staat het, Echade. Ik vermoed dat dit, we hebben hier, hier geen boek, maar in plaats van de Dalit in het derde woord, aan het einde van het woord, plaats Resh, maak Resh daarvan. Achar. Achar. Achar. Dus. Bon, gam, ahard, uh, the derde word, uh, shenassa, lesag. And you had feather. Well, I had feather on us, tell you what it is. Shema simatav, that the functions, let's go, let op, goed wat je zegt Isharu, let op, zullen blijven in de bon, dus in de malchut, in de bon, gam acharsen, let op, ook nadat die bon is, tot zak is geworden. Zie je dat? Het is niet om, het is al die ervaring, ook zelfs als de mens, al die ervaring die hij you in het leven heeft, dat ben jij. Begrijp je dat? Zo, so, nooit vluchten van al die, jouw, de vrezen die jij had. Vrezen betekent al die ervaring die jij hebt opgedaan. Al die, al het uh, uh, slagen van de zwijp. Alles is nodig, alles is constructief nodig. En daar moet je dankbaar voor zijn, want daar kan je gebruik van maken. Dat maakt jou voorzichtig, dat maakt jou opbouwend, dat maakt jou constructief. Dat maakt jou scherp. scherp. Huh? Alert, scherp, zo so scherp, zo so goed opletten. Dat is bijzonder belangrijk dat jij dat waardeert. Als je dat waardeert zal je alles opbouwen. Alles geweldig opbouwen als je blijft, alert blijft op je. Dus blijft die, die vroegere klappen van de zwijp. Wat men noemt qua klappen van de zwijp dat jij blijft die waarderen en niet kijken naar die, die dingen dat, oei, oh, wat is aan mij gedaan? Wat hebben ze aan mij, aan mij allemaal gedaan? Die heeft gedaan en mijn vader en mijn moeder en de maatschappij en die, en die anderen. Ik ben bijzonder uh, dankbaar aan Hashem dat die mij in Rusland heeft laten geboren. Ook in de communistische Rusland. Wat heb ik meegemaakt? Want ik had nog meegemaakt in mijn jeugd. Ik weet wat Mitzraym, ik weet wat Egypte is. Ik weet van wat. Ik bedoel, ik voel wel dat zelfs als ik niet dat ik niet in het dwangarbeid dwang heeft heb gedaan in Rusland, in de communistische Rusland, maar van binnen het voelen van wat Slav is, alle, alle dingen die in Rusland heb ik meegemaakt, die mij nog steeds helpen. Die aan de ene kant, je denkt: nou, pff, waarom, zou, waarom had ik het wel nodig? Geweldig. Al je leven moet je weten, dat waar je geboren bent, waar je naartoe gestuurd wordt, alles wat met jou gebeurt, moet je weten, dat dit optimaal is voor jouw ontwikkeling. Zo moet je altijd dankbaar, je, dankbaar zijn. Waarom is het zo? Waarom zit ik hier? Waarom zit ik niet daar? Waarom? waarom moet ik hier werken, waarom moet ik niet daar werken... ik zou dat willen, ik zou dat willen, moet je weten... En dat het opbouwend is. En, die, en die, van die alle vrezen die geweest waren en die nog komen... dat jij die opvangt constructief. Want dat bouwt je, dat helpt je gaan. Dat is wat hij zegt, kijk nou... Als we, waarom? Als we weten dat het zo so inherent ingebouwd is... In het scheppingsplan, ja, in, het, in de structuur van, het, van de werelden. hoe kunnen we dan ontkomen? Wij zijn een product daarvan. Hoe kunnen, kunnen wij dat ontkomen? Wij zijn gemaakt naar deze instructie. Als wij dus weten hoe dat werkt, dan weten wij hoe wij werken. Dat is wat, dat is wat hij zegt, dat al zijn functies van die, van die vrees... Gedurende al die 6000 jaar blijft, zal blijven in de boom ook nadat die boom tot zaak geworden. Wanneer de boom wordt zaak, betekent geen klipoot meer. Maar de vrees van vroeger wordt wel, is de kracht van de vrees. Niet de vrees zelf, maar de kracht. De, de, de, jij hebt geen vrees, vr, is er niet meer, want jij zit al in volmaakte toestand. Ja, ik bedoel, elke toestand is een vorm vo, van volmaaktheid ten aanzien van vroeger. Maar de vrees, en in de volmaakte toestand zal niet de vrees zijn, maar de kracht van deze vrees. Want de kracht van de vrees betekent de massaging. Ja, de massag. Waarom is deze in deze maatschappij. Kunnen we een beetje nieuw met elkaar omgaan. En um, het leven wordt prettiger, et cetera. Kijk nou ook als nieuw die in het verband met deze, deze crisis. Kijk nou, iedereen komt bij elkaar. Hele Europa wil toch wel saamhorigheid. in zekere zin. Kan niet meer. Zie dat? Toch brengt het die landen bij elkaar. Mensen bij elkaar. Et cetera, et cetera. Die vrees. Die ook zal opbouwen de krachten om, alle, om, de, om alle, allerlei soorten crisissen uh, door te staan. Of zelfs uh, uh, voor te zijn. En zo so betekent dat het geweldig is wat het nieuw gebeurt. En zo moeten we leren, ook aan de hand van deze crisis, wat er nu is, wereldcrisis, moeten we ook goed leren binnen ons, hoe dat werkt, dat ook dat is goed. Gamzet op, 29, naar de punt. Wajnyan, haze, 30. He ki eintje kuna massaag, bli ira, kijk nou wat hij zegt ons. Hij geeft ons het principe. En waarin jana zei, en deze kwestie, hechra hegrago, is noodzakelijk. Gebeurt noodzakelijk, is noodzakelijk Is het zo? So? Waarom? En nu komt het principe. Ik zou dat, dat na de koma van de regel 30. ik zou dat onderstrepen. Ik heb het ook onderstrepen. Er bestaat dus Ki, eh, ki, tikun kun masag, blijira. En dat zou ik willen dat jullie dat, dat jullie dat ook onthouden, dat stap voor stap. Ki, eentje kun. Schrijf het ook voor jezelf, in het Nederlands. Of je kan het ook lezen natuurlijk. Ki, ja, ki betekent want. Eentje kun, één een betekent geen. Ki kun, correctie ha betekent van de massag, of geen correctie, of geen instelling van de massag. Correctie kan je zeggen, maar kan je ook zeggen instelling. Geen instelling van de massag. Blihira, zonder vrees. Dan weten we wat massag is, dat we weten dan wat, op welke manier kan ik massag um, uh, installeren, als het ware, tot stand brengen. Dat die een, die kon, zo so probeert het onthouden, of probeer het dat net zoals, we hebben dat andere korte zinnetjes, zeer korte, bondige dingen uh, geleerd. Eén ood Milwado, Mil er is geen ander dan hem. Zo, so, net zoals één ood Milwado, zo so belangrijk uitspraak voor ons is, ja, dat geen ander is dan Hij, dan Hashem. So is ob dezelfde, ob dezelfde pale, zo is op dezelfde op peil zou schat ik dat het ook deze uitspraak is: "ki kun a". Want er is geen instelling, wat zo beter nog. Want er is geen instelling van massach, zonder vrees. Dan weet je de waarderen vrees. Dan weet je dat het niet de vrees is dat jij van iemand bang is, bent of zo. So. Maar dat je weet, vrees is voorzichtigheid. Dat betekent dat jij de begrenzing zet. Met wie, want waarom? Deze begrenzing geeft jou de, het plaatje. Gepet? Als, als in een of andere kwestie dat jij vrees hebt. Je hebt een bepaalde kwe, kwe, kwe, kwe, kwe, een kwestie. Je kan overmoedig doen. Je kan gewoon recht door de zee gaan. Recht, op allerlei manieren. Uh, maar je kan daar ook uh, voorzichtigheid doen. Voorzichtig doen. Dat betekent niet voorzichtig dat jij bang bent of dat. Maar jij wil het plaatje goed overzien. Als je voor... Overal waar je voorzichtigheid aan de dag brengt. Dan kan je het plaatje zien, begrijp je dat? Niet een fragment van de realiteit of een fragment van een probleem. Maar dan kan je overzien het hele plaatje. Daar gaat het om, dat je dat vrees no deze vrees nodig hebt om het hele plaatje te overzien. Waarom? Vrees betekent dat je stoelt op de massag, dat, dat je bouwt op een massag. Maar zag ik een begrenzing? Anders, het licht zou gewoon door jou heen lopen of zo doorheen en jij uh, ontvangt niets. En jij alleen uh, uh, net als uh, gewoon door de wind wordt uh, ges gesleurd uh, als vlieger, als vlieger, ja als vlieger. naar links, naar links. Als het waait van links, dan gaat het. Jij draait ook naar links. En dat. Moet, jou moet je weten dat jouw vrees, elke vrees is opbouwend. Dat je beperking pakt en dat jij ziet het hele plaatje van uh, waar jij mee bezig bent. Want die eentje kon een hiera want er is geen instelling van een massage zonder hiera, zonder vrees. En zonder massage, weten we, kunnen we het licht niet zien, kunnen we het, heel, het plaatje niet zien. Het plaatje, dus de realiteit van wat jij, waar jij mee, je, jezelf mee bezig uh, bent, dat kan je niet zien. Erg goed, erg knap, knap, erg knap. Hoe, hoe weet je dat? Mijn vrouw, zie je dat? Weet het. Kijk, ze toch wel, toch wel helpt het, weet je. Dat, um, helpt het mij dat ik zo'n vrouw heb, zie je. Dat? Want hier A, ah, inderdaad, kijk naar het woord hier A, ah, wat zij ze zegt. Dat is geweldig. Dat is, dat, dat is geweldig, heel goed. Dertig, kijk, het, het laatste woord, kijk, dat laatste woord van... En dat is daarom goed ogen te ontwikkelen. Ook ogen, ook, ook, ook scherp houden. Hier A, ah, kijk, hier A. Ah, is a phrase and that is ook 216 mm -hmm. See that? Mm hier -hmm. the last year oh, That is that word. Oh. The last word. Here is ook 216 Daarom zien we dat ook hier in that, in the phrase zit hem ook zit hem ook dus die volmaaktheid. See that? In the, the phrase zit die ook die dus dat is allemaal zeer die verbondenheid. Stap voor stap. Maar zeer belangrijk wat we dat. En ook uh, duidelijk. 31. Laten we verder met de zoek. We al hasot hasse amar lahem rabbi Shimon et hadroosh Twee Hazed de kabbuk, Lil Madam, Lilamdam, schegam hem je kablu ir, a drie in derde, Mihai orcha Denisin, we eten alleen de avrube, de volgende pagina, kuf. Kaf 120 de rechter de rechter kolom de haynu komo Habakuk lefi madregatu shehistalem twee beyira aso goed opletten dan was het was inderdaad eh uh, hele goed goede opmerking en dan is het weten we wat ira is de frase die ook 216 is en dan goed kijken nu met het oog daarop verder. 31. Waar dat ze en over dat deed, over dit geheim. Amarlehem Rabbi Shimon. En ik had geloof ik gezegd nog over in de vorige les, of weet ik niet, had ik gezegd wie aan het woord was. Herinner je nog? En jullie hebben dat ook, ik had dit goed gezegd. Ik had gezegd dat het wie aan het woord was, was de ijzeldrijver. Maar niet meer natuurlijk. Herinner je, je nog, we hebben dat, dat die twee reizigers, die zijn al aangekomen. Ja, na aan het... Herinner je, je nog, die twee reizigers, die na het scheiden, na hun scheiden van de ijzeldrijver, ja, gingen ze verder, waar naartoe, naar het huis van de schoonvader, van, de, van Rabbi Elazar. En daar aangekomen, hadden zij toch dat verhaal allemaal verteld, aan Rabbi Shimon. Rabbi Shimon was daar ook. Herinner je nog? Rabbi Shimon was ook daar. En Rabbi Shimon, die gaf als het ware zijn commentaar daarop, en begon daarover te spreken. Dus dat wat we nu leren, wat we nu over Habakkuk ook leren, dat is ook dan, en wat, wat, de Rabbi Shimon had gezegd. Rabbi Shimon Bar Yochai. Kom dat dat we jij ons niet toe, Maar Dat is dan niet dus niet de maar de Rabbi Shimon. Rabbi Shimon heeft het aan hen dat verteld. Waar is Zei maar R. Rabbi Shimon en over dit geheim zei zei aan hen Rabbi Shimon vertelde aan hen, het hadroosh hasede Chabakuk. Deze verklaring over Chabakuk. Wat we hebben geleerd. En nu goed opleette wat hij zegt ons, 32. Le landam, om hen te leren, schegam hem dat ook zij, dus Rabbi Lazar en Rabbi Abba, je kabloe a zullen de vrees ontvangen, oftewel die 216, a zullen de vrees, oftewel die 216, ontvangen. 33. Mihai Orge, Denisin, van, van die weg die zij hebben bewandeld, van de wonderen, van wonderen. Verëetim Elayn en van de hoge tekens. De afroepen die aan hen gebeurde. De volgende pagina. En nu goed kijken wat hij zegt ons in, de, die, de laatste, in deze woorden. Hasolam, de volgende pagina, de rechterkolom de eerste regel. De Aynu dat wil zeggen. En nu goed kijken wat hij zegt. Kmo Habakuk, net zo als Habakuk. Lefid met Lefid madrigato, volgens zijn, volgens zijn be'irahazo. die hij gebruikt, waar hij gebruikt van gemaakt had, die, die Habakkuk, Be'irahazo. van deze vrees. Dus van deze vrees heeft Habakkuk gebruik gemaakt. Dus de vrees van vroeger, van toen. Nu is hij volmaakt. Dan maakte hij gebruik nu van de vrees van toen om man op te brengen. Om man te doen opstijgen. Zo ook deze twee, die nu, herinner nog, die twee die tot Attic zijn gekomen in hun bevattingen. En hij zei dat tegen hen, dat ook jullie zullen, ook op dezelfde manier, zullen van die vrees gebruik maken. Zoals Habakkuk van zijn traptreden. En jullie zullen dat uh, gebruik maken van jullie vrees. Ten aanzien uh, van jullie, jullie traptreden. Van die Ira, alsof van deze Ira, die 216 is. Vrees is ook 216. Kijk nou hoe geweldig, hoe belangrijk is deze, dit, ja, dat, dat, dat aspect vrees. Constructief wat het betekent, deze vrees. De vrees die eigenlijk dezelfde gematria heeft als die dus 216, dat bestaat ook uit 216 letters. Dus eigenlijk de vrees is ook iets wat bijdraagt, wat doet. Leven. Wat brengt tot leven. Zie je dat? Dat brengt leven. En ook voor ons, kijk, net zoals wat hij zei tegen die twee: dat zij zullen ook gebruik maken van die Ira, van die, van die vrees, ten aanzien van hun traptreden. Zo ook wij, ieder van ons, zal gebruik maken van de vrijs van vroeger, van jouw eigen vroeger, van de tijd van toen, om man te kunnen doen opstegen en om verder te gaan. Okay. Drie, de regel drie. Of is uh, de avadata. Av de li. Ik had gezegd eerst avadata, want het is, maar dat is eigenlijk staat het in staat het in zijn boek in het hebreeuws natuurlijk. Pa'alcha de en dat is wat hij de zoger zegt door bij monde van Habakkuk in zijn vers. Paalcha, eh, jouw daad van Hashem. Jouw daad, daad, waadeteli, die jij gedaan heeft aan mij. Bakerev Shanim, ten midden van jaren. Dat wat Welke daad zegt hij? Want dan de Hashem zei ten aanzien van Habakuk, Hij zei de kerf je Ten middel van zijn van de jaren zullen zijn, zal zijn leven zijn. En dat heeft Hashem gedaan. Dus eigenlijk dus dat komt. Dus het leven kwam van Hashem kan natuurlijk, alleen Elisha heeft het aangetrokken dubbele punt hoe kijk je je zei het ontzik. bet bchinoot shanim. Five. Shanim mikode itato vishanim leachar shishav zes litchia shebejnegem aya niftar baulam haimet. זעפנ. והאל hazmanahu, שחייה בahu alma, שהמ אcht bakerev בד בхи nota shadim. אמיר פא ניכן לי בהם יעון חייו. כלומר, על ידי שאני זוכרת זמן מתתי שבקרב השנים אני מתקשרת אלף בחיים של אלמה אילאה שבהם לחייה ti elisha. En nu ook zonder, het brev zou we niet kunnen dat begrijpen wat hij, geschreven, wat hij is geschreven had hier. Let op. Vier <coughs> na de dubbele punt. Want shanim. Want shanim het woord shanim betekent jaren, ja? Dan zegt hij dan. Want hij, Habakkuk, had twee aspecten van jaren. Twee perioden van jaren. Vijf. De regel vijf. Shanim mi mit jaren, aan de ene kant, jaren mi mit voor zijn dood. We shanim, en de tweede aspect is... En de jaren lag er nadat, nadat hij teruggekeerd was, tot leven, zes. Ze benij hem dat tussenin, in die tussenperiode, haya niftar was hij of als overledene in de ware wereld, dus hij was, hij was in de ware wereld, betekent dat zijn ziel was al in de ware realiteit, dus niet bekleid in uh, niet ingebed in, in het lichaam zeven en over de die tijd die hij was in de in andere wereld dus in de wereld, wereld van de waarheid dat die jaren zijn. 9, de regel 8. Bakerev bet beginotashanim. Te midden van twee aspecten van jaren. Omer zegt hij. Paalcha, jouw daad. She negen li die jij deed aan mij. Bahem, in hen, johon, ga je goed. In zal mijn zijn, zal zijn, wat jij zei, Hashem zei, dat in hen zal zijn leven zijn. Zijn leven zal zijn in hen. Hashem zei, dat zijn leven zal in hen zijn, in die jaren. Klomaar, dat wil zeggen. Goed opletten op, wat hij zegt. Al-idee shani zo geer zamangidati door het feit dat ik herinner mij de tijd tien, de regel tien, de tijd van mijn dood, zodat ik die te midden van het jaar is, en die met Kasher Bahaim, ik verbind ik mijzelf. Met het leven van de Almaïla van, van de hogere wereld. Shebahem hem Elisha. Dat daarmee, daar, daarin, heeft Elisha mee tot leven opgewekt. 12. Shamana ma dertien. De haveli de it imana miahu alma, ayen sham. Shamana, ik heb gehoord, maar de, de haveli wat er aan mij geweest was, de it amina dat ik geproefd had, miahu alma, van die andere wereld, dus de wereld, vidachilna. En ik schrok mij, ayensham. En uh, lees daar dus zie die twee dingen die steeds parallel gaan na zijn opwekking uit de doden en zijn vrees, vrees van die tijd van toen hij nog dood was, zo is het ook bij ons, goed precies hetzelfde alleen als je eerlijk naar jezelf kijkt van vroeger dan je zal zien dat vele jaren wat we noemen dat jaren That, of momenten in het leven, dat jij, dat wij, iedereen van ons, hadden doorgebracht in dood, eigenlijk. En dan is het de tijd om voor opwekking bij de dood. Die twee altijd gaan parallel. En dus... in het toestand van de. je kan het zo zeggen. De, de volmaakte toestand, wat hij zegt, volmaakte, is de rechterkant in onze toestand, in de gewone toestand bij ons, ja? is het de volmaakte, is de rechterlijn in onze, elke toestand die wij beleven, is, als we dat vergelijken met Habakkuk, met wat hij vertelt ons, in, in onze bijzondere, elke toestand die wij beleven, dan is het, de volmaakte toestand is als het ware, dat is dan de, de de rechter, de, we voelen ons helemaal volmaakt in de rechter, ja, je hebt niets nodig, je hebt dat, voel je helemaal goed. Maar de vrees dat is dan de, op de achtergrond altijd van de vrees, dat is dan de linkerlijn. Dat is de ware toestand, dat is de ware volmaaktheid en niet de volmaaktheid van een religieuze mens. Een religieuze mens heeft volmaaktheid en, en Wishful thinking. En volmaakt dit, volmaak dit. Wat is het, de volmaaktheid van de religieuze? Hij heeft geen twee lenen. Geen religieuze mens heeft twee lenen. Uh, die zitten gewoon die Hashem, uh, Hashem. Wel geloof, het is wel geloof, maar onder het, onder het verstand. Alleen één je, Geen tweede lijn, Alleen één lijn, Alleen het lijn wat uh, alleen uh, prijzen Hashem, uh, dat, maar. Uh, zonder twee lijnen is het niets, is het geen dienst, het is geen ware realiteit, men kan niet komen, men kan geen gogemaand van. Twee landen, gedoe. Huh? Twee landen, grote gedoe. Ja, maar goed, dus ja, tot, ja, maar dus, de vrees moet altijd, de ware vrees moet het dus zijn, niet de vrees van de religieuze mens, dat die de vrees heeft, waarvoor? De vrees heeft van deze wereld, of de toekomstige wereld. Ja, die of dat is de vrijheid en daarom doet hij dan zijn voorschriften na, leeft hij na. Of dat die wil beloning in deze wereld en in de toekomstige wereld. Of die wil geen, geen uh, straf in deze wereld, nog in de toekomstige wereld. Ja, dat is het bestuur van uh, goed, het bestuur van uh, boete en, en, en, en, en van beloning en straf. Dat is wat een religieuze mens leeft, het leven van, uh, door het bestuur van en straf. Dat is, that is net, als, uh, uh, net als het was ook tijdens het communisme in Rusland ook precies hetzelfde. In elke on onvolwassen maatschappij ook, men gedrag zich ook juist naar, deze, naar, deze, naar, naar dit bestuur. Ja. Dan als je dan uh, goed doet, dan krijg je dan een beloning. Nee, dan, dan word je bestraft.